Het weer bewolkt, af en toe wat regen of motregen. Morgen vrij veel bewolking en wat lichte regen. Het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. A, ah, en we hebben even Op de A1 naar Amsterdam staat tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord... 3 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En in het zuiden van Limburg op de A2 naar Maastricht... tussen Urmond en Knopendkerensheide 2 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... daar is op de parallelbaan een ongeluk gebeurd...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 Doe mee met NL Doet van het Oranje Fonds. Dus, seminar, 14 februari, onzichtbaarovertuigen.nl Dit is Radio 1, de NTR. Ja, Tens Dames en heren, goedenavond. Onze gast is de klassieke muziekrezencent van het parool... die met zijn vlijmscherpe pen goedbedoelende muzici nog wel eens wil fileren... al moet gezegd dat hij, romanticus die hij is, veel liever bewondert. En dat heeft misschien te maken met het feit dat hij zelf is toegetreden... tot het keurkorps van muzici. Hij zet dichters op muziek. Eerst Luce Bair, en nu Hugo Klaus. Hier is Erik Voermans. Uw presentator is Frank van der Linden. Erik, laten wij gewoon beginnen bij de beste, de mooiste muziek ooit gemaakt. Goed plan. Wat is dat? Dat zou uh, Josquin Lepree kunnen zijn. Ik zal het langzaam uitspreken, zodat de luisteraars hun pen kunnen pakken... en uh, kunnen opschrijven uh, over wie ik nu ga praten. Josquin Desprez, een Fransman, 16e eeuw, geboren. De allerberoemdste componist van zijn tijd. Uh, de Messi van uh, het componeren in de 16e eeuw. Uh, de man heeft een uh, ja, rena rena renaissance-stijl. Ik ga er helemaal van stotteren, van emotie, nu al... Echt waar. Heeft hij naar een, een volkomen, schoon, zuiver, perfect hoogtepunt gevoerd. Het kan gewoon niet meer mooier. Wat natuurlijk minstens zo uh, briljant is. Het is in feite toch minimaal een evennaring van, van deze muziek. En dat stamt uit de twintigste eeuw. Het is jou beslist ook bekend, dat is dit... ben je neem ik aan met me eens. God, ik, uh, ja, nee, er is inderdaad geen spel tussen te krijgen. Dit is, nou, hallo, hier. Ja, klikje van? Van Voerman zelf, zeg ik. Ja. 19... Dat is in jaren tachtig. Waar spreken we hier over? Ja, dit, is een, uh, dit was de Haagse... Het is een heel ingewikkeld verhaal, maar ik zal het heel uh, kort samenvatten. Uh, ik ben geboren in Den Haag en daar ben ik muziek gaan maken. Popmuziek, zoals je hoort. En daar hadden we een band opgericht die verboden toegang heet. Daar kwam ook niemand naartoe. Toen kwamen er toch achter dat het een slecht gekozen naam was. Maar goed, dit terzijde. Uh, en dit was onze hit. Ja, een ding gedraaid werd overigens. Maar uh... laten we nog even van genieten. Was ja. vroeg staat van ja, ja, ja, dit zijn de uitersten waarover het vanavond gaat in kunst op Radio 1 van de NTR over de wonderwereld van <laughs> kunst, cultuur, media. Um, Erik Voormals, je schrijft voor het Parool. Ja. En op welke manier muziceer je zelf? Op welke manier? Ja, dat, daar is eigenlijk, zit eigenlijk geen systeem in, zal ik maar zeggen. Uh, laat, de laatste jaren opereer ik solo als, uh, als monomaan gitarist in mijn eentje een uh, heel strijkkwartet of octet of orkest... veroorzakend op mijn, een, op mijn lonely guitar. Nou, oké. Okay. Uh, we hebben het over die onderwerpen, en over nog veel meer. We gaan het bijvoorbeeld uh, ook hebben... over de seventh inning stretch. <lacht> Wat is dat? <lacht> ja, dat is een... Uh, dat, dat gaat ons dus nu over Amerikaans honkbal. Is, uh, baseball, zoals wij dat graag noemen. Want honkbal vinden wij een lelijk woord. Ik... Uh, ik ben heel lang en eigenlijk nog wel een belachelijk grote fan... van het Amerikaanse honkbal geweest. Ik volgde het bijna nog uh, nauwgezetter dan die hele klassieke muziek. Echt waar? Nog, ja, nog... ja nou, echt gewoon absurd. Echt absurd. Gewoon, ik, ik wist van elke speler uh, waar hij geboren was... en uh, waar hij op zijn derde, in welke straat was afgeslaagd. En afgeslaan. waarom is honkbal misschien nog wel fascinerender dan Bach? Ja, dat is, dat, het staat echt totaal naast elkaar, maar Hongbal... Is, het is zo heerlijk becijferbaar en uh, logisch beredeneerbaar... en alles is in cijfertjes uit te drukken vooral. Het is volkomen objectiveerbaar, dus in die zin totaal het tegenovergestelde... dan klassieke muziek waar niets objectiveerbaar aan is. Oké, okay, dus de polariteit in je ja. leven is in meerdere opzichten nodig? Ja, denk het. Het leidt het zelf maar even in Take Me Out to the Ballgame... Je bedoelt zingend. Nou, no, uh, je mag tromsten. het gewoon verbaal doen, ja. We are out to the ball <laughs> okay, game. Take leave <laughs> us to the crowd. It's the seventh inning stretch for fresh can sing. Vic Fisher. We hebben het hier over het uh, stadion van de wereldberoemde club, de Mets. De New York Mets, Shea Stadium. Ik hoor het al aan de akoestiek. Dat kon haast niet anders. Is dat nee, herkenbaar? Pik nee, je dat er gelijk uit? Nee, totaal niet. is een grapje. <laughs> uh, ik ben een uh, grote fan van de Mets. Humor à la Voermans. Sorry. <laughs> Ik ben een grote fan van de match, dus het, uh, dat is ja, staché... waar de Beatles hebben gespeeld, hè, weet je nog, uh, ja. vroeger. Best wel een... Uh, ja. Het is afgebroken, hè, trouwens. Goed, www.radiokunsthof.nl met uh, al uw vragen... Hè, voor Erik Voermans over muziek, over honkbal en over ja. Jan Akkerman ook. De oh, ja, wereldberoemde oh. gitarist. Een Goeile god. Hele en niet alleen de diepst van zijn gedachten, maar ook die van uh, Erik Voormans. En voor hem is er natuurlijk de tegel. Met aan het eind van, het uit, van de uitzending een, een fraaie wijsheid, schat ik zo. We gaan een heel uh, hoogstaand muzikaal uh, ja, uh, beginnen. Uh, een beetje waar je thuis mee gevoed bent. Het is natuurlijk wel niveau. We moeten even, uh, even gelijk gewoon excellent uh, van start Ja, dames en heren, dit was dus James Last. James Last op klompen, gok ik zo, schat ja, ik zo. Een ja, plaat die, die mijn moeder ongeveer 3000 keer per jaar draaide. Mm -hmm. En ik denk dat ik hem nog beter ken dan mijn eigen cd's. Die ik zelf heb gemaakt. Was dat voor vrouw, die moeder? Die moeder, die leest nog trouwens en die zit mm -hmm. nu ook te luisteren. Dus ik moet oppassen wat <laughs> ik zeg. Uh, nou, een hele lieve moeder heb ik. Uh -huh. en, <laughs> verder. en verder? En verder, uh, ja, wat zullen we zeggen? Was zij muzikaal? Ja, mijn moeder is, uh, zingt nog steeds in een koor op haar 83 ste Geen idee hoe oud ze ook precies is, maar iets in die, die regio. En ze had altijd een mooie sopraanstem. Uh, ja. Het viel me altijd op als we naar de kerk gingen als katholiek jongetje. Dan uh, was ik best eigenlijk wel trots. Realiseer ik me nu opeens ja. trouwens de plekken. Ja. Best trots op mijn moeder. die zoveel zuiver zong. Soms in ja, ze ook in de keuken. Soms ja, onder de douche. We de douche zo ging Onze intimiteit niet. Althans, uh, misschien voor mijn derde wel. Maar... Uh, ja, ze was eigenlijk wel vaak aan het zingen, ja. Geloof jij in de theorie eh, dat, dat onze sensitiviteit voor, voor muziek, hè, onze. onze... Verlangens in de richting van ritme en melodie, dat die in feite terug te voeren zijn op het geluid van het moederhart... terwijl wij daar in haar schoot zitten. Ja, dat is een hele mooie theorie en ik juich hem van harte toe. Alleen, hoe gaan we dit uh, popperiaans benaderen? Ik bedoel, hoe gaan we dit falsificeren of onderzoeken? Hangen, ja. Of hoe gaan, we dit, uh, gaan we dit aan de nog niet geborenen vragen? En gaan we dan later terugkoppelen? Was het zo dat? We weten dat niet. Maar ik vind het een hele mooie theorie. Zouden... Als je dan zou moeten zeggen wat volgens jou de oerbron is... van, van ja, die liefde ja. die we bijna allemaal hebben voor muziek. Het is puur genetisch bepaald. Bedoel, uh, Dick Swaap, uh, ik weet helemaal niks van neurobiophysica, hoe dat allemaal heet. Uh, die heeft het gewoon uh, heel bot en uh, kort samengevat. Namelijk, alles ligt vast in de genetische structuur... En je kan uh, links omlullen of rechts omlullen. Uh, het gebeurt toch zoals het in uh, die gemeenschap ja, is bepaald. Er zijn niet of nauwelijks mensen te vinden die niet van een soort muziek houden. En, en tegelijkertijd kunnen we niet benoemen wat veroorzaakt dat we er zo gek op zijn. En ik ben benieuwd welke theorie jij het meest omarmt. Ja, dat is echt een ingewikkeld onderwerp, hoor. Want ik ben wat dat betreft... Uh, dat zou je echt een Oliver Sacks of zo moeten vragen, weet je wel. Van, van die mannen die daarvoor hebben doorgeleerd. Bij, bij mij komt er dan toch echt alleen maar uh, gezellige kletspraat uit. En ik, ik ben je zeer ah, wacht, te je willen... je hebt toch een musicologie prima. gestudeerd ja, en alles? Ja, maar dan leer je... Dan, ja, wat leer je daar nou, dan? dan? <laughs> nou, dit niet. Dit is niet. Maar wat dan wel? Nou, ja, dan leer je wie Jos de pre was. ja. De mooiste ja, nee, muziek, de, de mooiste beste muziek, muziek ter wereld. Ja. Ja, nou Maar dat is niet onbelangrijk, Frank. Want, nee, nou, ik, ik, ik bestrijd het niet. Maar ik, ik had gedacht dat ik, ik uh, dit mee, op zich ja. mooie wijsheden ook nee. van je mee zou krijgen. Nou ja, dan zou je dan dus in, in een postdoctoraal traject... zou je daar dan in gaan verdiepen. En dan, als ik dat ja. gedaan zou hebben... zou ik je daar alles over kunnen vertellen. Laten, wij, laten we dan naar jouw achttiende uh, levensjaar gaan. Ik geloof dat je toen nog niet officieel volwassen werd. Tegenwoordig wel, op je achttiende. Uh, jij staat op, op, op de rand van een, uh, een hele grote uh, ontdekking... Um, een, een klassieke muzikale ontdekking. Um, maar daarvoor zit nog een klein uh, popgroepje. <laughs> een klein We doen even poep, weer ja. die, die, die contrasten. Uh, Sleet was de naam. Sleet, zeer grote groep hè, in de jaren 70. begin van Wat de jaren Wat sprak je aan? De stem van Noddy Holder, de zanger. Een onwaarschijnlijk schuurpapieren sound. Er is nooit, nooit meer een zanger gekomen sindsdien. Nou, Wilson Pickett mogelijk. Mm -hmm. Maar die een nog ruiger geluid had. En je gaf daar vier gulden 95 aan uit? Aan dat allereerste singeltje. Ja. Erik, dit is dat andere puntje waar ik het over had. Ja, dit is het puntje dat, uh, dat ik vermoedend voor de televisie zat te kijken naar een, een tenor die dit ineens begon te zingen. En toen, zonder echt te begrijpen wat er nou precies met me gebeurde, voelde ik de waterlanders over mijn wangen naar beneden zakken. Totaal gevloerd door het fenomeen opera, waar ik voor die dag een bloedrekel aan te hebben, omdat ik het allemaal maar rare dikke... Mm lelijk zingende wijven vond, vooral. Je vermoedde wat je zo raakte. Nou ja, hetzelfde wat me in Noddy Holder, die, die, die stem van die sleetman zo raakte. Het, het, het pure fysieke genot van, uh, van trillend geluid. Trillende luchtmoleculen, meneer. Ik heb het idee dat je um, wel ouder moet worden om, om van dit soort muziek uh, te kunnen genieten. Ja, hoewel mijn 18-jarige blikseminslagmoment uh, dat tegen lijkt, lijkt te spreken. Uh, en dat zelfs ook tegenspreekt, punt. Want ik uh, ben sindsdien toch wel erg van uh, tenoren in de eerste instantie. Dat was dan mijn pad, weet je wel, het pad van de tenoren. Uh, afgelopen. Maar... Inderdaad, naarmate je ouder wordt, uh, gaan er, je, wordt als, je bent als het ware een gitaar. Elk mens is een gitaar en naarmate er steeds meer ervaringen bij komen, komen er steeds meer snaren bij. Die, die gaan resoneren als je muziek hoort of als je iets anders ervaart, of weet ik veel. En in die zin heb je natuurlijk volkomen gelijk. Het is ook, het is ook echt niet voor niks dat er alleen maar oude, oude, bijna dode mensen in het concertgebouw in de grote mm. zaal zitten. Maar heb je, net als ik, uh, ook aan bespotting van de opera gedaan? Weet je wel? ja, staan ze daar op een meter afstand... Ja. naar elkaar te zingen, ga niet bij me weg. Uh, terwijl je dat toch ook gewoon kan meedelen, Weet je, dat soort flauwegeheid. Dat heb ik jarenlang zelfs in mijn recensies gedaan, geloof ik het of niet? Ik achteraf analyseren en denk echt van... mijn god, als ik die stukjes nog eens overlees... denk ik van, dit is echt een jongen die daarmee worstelde hoor... met, met het fenomeen opera. Wacht even, wat zegt dat over de stand van zaken... in de Nederlandse journalistiek? De <coughs> stukjes, die, ja, die waren voor een niet misselijke krant... als het Parool. Ja, nou, het, zijn toch, het zijn persoonlijke verslagen ook wel. Die kant zitten zitten wel Maar is er dan aan. niemand op zijn redactie die zegt... Uh, sorry Erik, wij bedrijven heel volwassen journalistiek... en dit soort kinderlijk geschimp... Uh, daar is Parool niet voor opgericht. Nee, nou ja, kijk, ik moet het misschien iets... Uh, Uitleggen. Het had wel, uh, meestal wel te maken met een uh, gemankeerde regie. Dat was de die, schuld van de hoofdredactie? Ja, is, uh, nee, nee, nee, van de, van de regisseur, sorry. Een gemankeerde ansonering, uh, Wat ik op het, van het de toneelbeeld opera. beeld zie. Ja. Het was, uh, dat riep die kritiek bij mij op. Als ik het iets potsierlijk vond, dan. Uh, ja, dan, dan, dan maar dan nog. Dan voelde dan, ik daar een haat. Of zo dan, dan, dan ook kun je, kun je zeggen, dat element van die opera spreekt me niet aan. Maar ja. daarnaast is er nog zoveel geweldigs. Nee, maar de, de kwetsbaarheid van het genre werd me dan weer, weer heel erg duidelijk. Dat, want het is natuurlijk ook, toch ook raar dat er twee mensen inderdaad op een meter afstand van elkaar staan te zingen. Uh, staan te zingen dat, dat ze elkaar uh, niet verstaan of zo. En wat, wat, wat is dan toch waardoor je nu zegt, uh, ik hou het er niet bij droog? Um, ja, het hangt, het hangt echt weer af van die ansonering. Als die ansonering mooi is, dan, uh, dan is er heel veel, zijn er heel veel wonderen mogelijk. Als de ansonering knullig is, word je volledig terug. Uh, wie, wie is daar een meester in? Heb je het dan over Pierre Audi? Heb je het dan over High uh, nou, Tink, Weet ik veel? Ja, nee, ja, dan kom je bij ja Willy Dekker of zo is dan wel een grote. Willy Dekker. Dekker. Ja, dat klinkt als een spits van de MVV in een hele slechte periode ja. in de eerste divisie. Willy Dekker. Haarsvuur meer, dacht ik zelf. Help me, Willy Dekker. Willy Dekker. Willy Dekker is een hele beroemde Duitse regisseur die uh, echt een enorme staat van dienst heeft en hier ook heel veel mooie dingen heeft gedaan. Wotzek van Alban Berg was een van de eerste. Wat maakt dat hij zo excellent is? Omdat hij het allemaal volkomen tot de kaalste essentie terug weet te brengen. Echt helemaal geen enkel randje bullshit zit er meer aan. is alles telt. Het is niet zo dat hij, zoals ik wel eens een keer heb gezien... Cosi van Toeten, Mozart in een extreem modernistische oh ja, als de op de Zellers Zellers heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Ja, je ziet het trouwens voortdurend overal. En, uh, dat Je denkt in welke flat zijn we beland met deze opera? Ja. Nou, als het intelligent, als Willy Dekker dat zou doen, die bewering durf ik wel blind te maken, als Willy Dekker dat zou doen, dan zou het werken. En, en, en, en kun je uitleggen waarom de ene vertaling naar de 20e eeuw dan wel werkt... en wanneer je zegt, nu wordt het bord karton? Ik denk dat dat komt omdat de, een goede, wat de goede regisseur... want dat vraag je natuurlijk eigenlijk van de slechte onderscheid... is dat de goede regisseur een heel diep muzikaal gevoel heeft... waardoor hij toch de bedoelingen van de componisten van de partituur... Uh, weet te vertalen in beeld, in bewegend beeld. Mm. En de slechte regisseur... die uh, daar zit Ruis op de lijn. Die, die denkt veel, veel veel vanuit zichzelf. En zijn eigen prachtige ideetjes. Er uh, zijn nogal ja. veel Duitse regisseurs die dat hebben. Ideeën, ansoneringen, uh, weet je wel. Filosofisch ideetje. Werken we uit. Past niet, maar dondert niet. We slaan hem een hamer op. En dan past alles. Ja, dan maak je het een dus stuk. Ik pik uh, de draad van de chronologie weer op. Hè. We hebben het over, over de Erik Voorman die ontdekkingen doet. Uh, Placido Domingo bijvoorbeeld. Uh, hij gaat zo... Uh, richting zijn twintigste. Hij leest uh, het muziekblad Oor. Ja, ja, ja toch? Ja, dat loopt allemaal door nee, elkaar nee. heen. Hij ontdekte Deep Purple, ook Led Zeppelin, en dan ja. is er die ene man, Frank. Ja, Frank, Frank Zappa. Ik heb altijd om mijn leven lang altijd ben ik Frank Zappa blijven zeggen. Is dat niet grappig? <lacht> ja, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Frank Zappa moet je zeggen. Ja, Zappa, dat was wel. Uh... Een waterscheidingsmoment zou ik het wel durven noemen zelfs. Ik herinner me dat een, een vriend uh, mij ervan probeerde te overtuigen... dat hij gitaar kon spelen. Dat ik dat niet geloofde. Ik dacht dat hij, ma hij maakt alleen maar rare avant popmuziek En toen zei die vriend, moet je deze driedubbelplaat even horen? <laughs> Staan alleen maar gitaarsolo's op. Ken je de titel nog? Ja, ja. Shut up and play your guitar. Ja. Volume 1, 2 en 3. Ja. <laughs> wat, wat is de kern van Zappa? Nou ja... De kervisappen de, de is dat hij alles wat er bestaat... samenvat en doet en dat op het hoogst... Nou ja, laten we... Ik, ik klink nu weer als een totaal... Ik, wat... Als een recensent? Nee, nee, nee. Als een fan. Een recensent. Als, als een kritiekloze fan. Maar misschien ben ik dat ook eigenlijk. Ik vind die man echt geniaal. Ja. Een soort Mozart van de 20e eeuw. Nou ja, Mozart was dan zelfs nog beperkter... Mozart was beperkter dan Zappa. Je kunt thans uw e-mails insturen. Ja, ja, ja. Uh, www.radio.nl ja. nou ja, dat, dat is een, uh, een anachronistische uitspraak. Want Mozart die was ook heel erg breed. En, uh, maar waardoor was jij dan in eerste instantie zo teleurgesteld... toen jij Zappa kocht? Omdat ik bij, de verkeerde, bij het verkeerde liedje begon. Ik, hij, met Pick Me, uh, Pick Me in Bondage. Ken je dat toevallig? Nee, nee. <laughs> dat staat op Roxy in Elsewhere. Dat is uh, de plaat die ik nu het mooiste vind van hem. Een live LP. Dubbel LP zelfs. Uh, en dat begon met een heel raar liedje. En dat trok ik niet. En het tweede liedje was wel heel erg goed. En ook gitaarsolos en zo. Dus dan kwam het helemaal goed. maar speelt mee dat Zappa ook voortdurend spot met zichzelf. Spot met muziek. En tegelijkertijd nee, alles hoogst niet. ernstig neemt. Ja, Met muziek juist niet. Dat is, dat is wel belangrijk. Om dat even, even, om even te, tegen te sputteren. En als hij nou iets serieus nam, was het muziek. Maar tegelijkertijd is er toch voortdurend ironie. Ja, maar dat is, dat, staat, dat is niet om de muziek belachelijk te maken. Ik bedoel, hij gebruikt alle denkbaar. Daar, daarom is hij breder dan Mozart, of even breed als je wilt. Hij gebruikte alle denkbare genres van zijn tijd, door elkaar naast elkaar of gewoon sek. Uh, en Mozart deed dat ook, kan je zeggen. Um, maar altijd met, als, met doel om een, uh, om, om een politieke boodschap of een totale waanzintheorie uh, te berden te brengen. En altijd met uh, onwaarschijnlijk veel respect voor de muziek, hoor. Dan moet je, je echt niet hebben. Nou, dit is dus de, wat mij betreft uh, de volkomen onironische Frank Zappa. Totaal onironisch, heel erg serieus. Uh, geen greintje grappige grappigheid of wat dan ook zit hier meer in. Serieus, dit is gewoon een serieuze componist. Ja. Net zo serieus als Maler zelfs. Klopt het dat, dat de muziek die jij schreef, dit soort muziek en soms nog weer experimenteler, voor veel van zijn bandleden eigenlijk gewoon amper tot niet uitvoerbaar was? Ja. Dat is helemaal juist. Ja, omdat hij gewoon. Uh, hij hield van, van extreme virtuositeit. Uh, en schreef op wat hij, uh, wat hij in zijn hoofd kon, bij elkaar kon bedenken. En hij uh, wilde niet denken aan de menselijke beperkingen van eventuele uitvoeringen. Maar ze werden knetter worden. Ze werden helemaal lijp. Ja, maar er is ook geen band ter wereld in de geschiedenis van de popmuziek, die zo lang en zo hard oefende, repeteerde, gewoon acht uur per dag maandenlang voordat ze op tournee gingen. Dus dat, dat waren echt super gedrilde keurkorps. Heb je hem ooit kunnen spreken? Nee, tot mijn spijt heb ik hem... Ik heb in 1994 kwam die Zou hij naar de beurs komen? beurs van Berlage voor een symposium over uh, uh, business in, in music of zoiets. Mm -hmm. En uh, hij kwam niet, want hij was te ziek. En het jaar daarna was hij dood. Dus, uh, ah, jammer we gaan we naar een, een, een andere modernist die jij ontdekt... als je na je 26e uh, ja, bent gaan verdiepen in, in de muziekwetenschap in Utrecht. Uh, Pierre Boulez, uh, uh, ook hedendaagse muziek, maar dan vanaf de klassieke kant. Om te beginnen, leg me dat onderscheid eens uit. Hè? Waarom rekenen we ZEPA tot... Ja, pop uh, en, en, en boules, uh, die soms eigenlijk hetzelfde klinkt, vergeef me. Nee, dat uh, is eigenlijk niet gelijk. Uh, rekenen we die tot klassiek? Leg jij dat mij en die honderdduizend luisteraars van Kunst of is uit? Ja, nou dat is heel eenvoudig. Sappa is, is uh, die maakt gebruik van een rock instrumentarium uh, Drums, elektrische gitaren, uh, basgitaar. En maakt daar popmuziek bij, bij, mee. En uh, maakt daarnaast. Hele serieuze partituren. Terwijl Boulez alleen maar die hele serieuze partituren schrijft. Dus hoort Boulez heel erg bij het hele serieuze kamp. En dus hoort Zappa bij, ja, okay. bij welk kamp eigenlijk, bij alle kampen. Hoe zou je notation zelf inleiden? Uh, ja, een jeugdwerkje op piano, heel kort. Toen hij 18 was of zo, 16 geschreven... En die heeft hij later, toen hij 50 was geïnstrumenteerd... voor een heel groot orkest, echt waanzinnig groot orkest... om te laten horen of om te ontdekken wat er in die, in die stukjes, in die jeugdstukjes zat. Een soort soul-searching naar de vroege poeles, naar de, naar de potentie van zijn mogelijkheden. En dat uh, op, op, op superieure manier heeft hij dat uh, voor orkest bewerkt. En dat klinkt zo. Ja, Pierre Boulez in die initiële pianoversie van de ja, notation. Erik Voormans, jij hebt een keer uh, over Boulez iets gezegd dat je bedoelde als een compliment. En dat was vreselijk. Ik weet het niet. Ik weet ja. niet waar je op doelt. Ja. Nou, jij hebt gezegd dat hij met een bewonderzwaardige consequentie uh, geen standpunten herroept. Ja. Nou, lijkt mij dat zo ongeveer het meest vreselijke... dat je kan zeggen over mensen. Hij wordt ouder, krijgt inzichten, doet nieuwe wijsheid op... verrijkt zich, uh, bemint mensen, verlaat mensen, wordt zelf verlaten. En dan zeg jij, heel goed. Hij roept nooit standpunt. Weet je nog wanneer ik dat schreef? Heb je een jaartal hierbij? Ja, dat is uh, amper twee jaar geleden. Oh, dat is pijnlijk. Ja. Dat was een zwak momentje van de heer Voermans, vrees ik. Want het is niet waar. Nee. Hij heeft wel degelijk standpunten herroepen. Uh, God, wat een ongelooflijk domme opmerking was dat. Nou ja, ik, ik schaam me dat gewoon. Moeder, ik dacht moeder. bij mezelf, het lijkt verdacht veel op, op Moelish. Die bleef volhouden dat de Cuba onder Castro zo geweldig was. Ja. Nee, hij heeft... Uh, hoe zou je het eens zeggen? Zijn, uh, zijn perspectief is wel verruimd. Hij, hij, heeft, hij, hij had vroeger helemaal geen tijd nog zin in... Uh, Laten we zeggen tonaliteit of uh, alles wat, wat je mee kon fluiten, zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. Melodie. Uh, melodie, ja. Uh, heeft Schoenberg, zijn grote een leermeester in zekere zin, om die reden ook afgebrand. I iedereen de hele wereld schreef toen Schoenberg overleed. Prachtige mooie necrologieën en uh, Boulez deed dat ook. Maar dat, <laughs> dat werd meer een, uh, een vadermoord, zal ik ja. maar zeggen, in geschriften. Maar nou goed, hij heeft dus wel degelijk op een gegeven moment gezegd: Ik zie dingen anders. Zeker, want hij is Maler gaan dirigeren bijvoorbeeld. Ja. Nou, en, en Maler was toch nog wel een stuk makkelijker wat. dan Schoenberg. Ja. Ja. Um, nou, nou, wordt hij wel omschreven, ook door jou, als de vaandeldrager van het modernisme. Ja. Wat maakt uh, die boeleste dan zo uniek? Dat stukje, dat ogenschijnlijke simpele stukje wat je daarnet hoorde, wat is daar dan briljant aan? Ja, dit is, dit is, uh, de, de, de, als vertrekpunt is dat misschien niet helemaal geschikt. Omdat dit is gewoon een stukje in de stijl van Anton Webern. Dat was dan zijn grote held. Uh, de man die uh, hele coole, uh, emotieloze muziek tussen aanhalingstekens schreef. Maar, maar, maar niet emotieloze. Op de, Nee, op de tweede nou, laag. Voilà, ja, ja. maar er mocht in ieder geval geen... Uh, uh, overdreven emotie in zitten zo kort na de oorlog. Dus keek hij vooral naar, naar Webern. En die pianostukjes zijn gewoon heel erg Webern-Jaans. Mm -hmm. um, maar dan toch even de vraag, wat is nou... Wat, wat Boulès zo boven iedereen doet uitsteken... is dat omdat hij ook een mathematicus is? Omdat hij ook uh, in theorieën doet? Maar... Ja, nou ja, er, er valt vrij veel te bewonderen aan, aan de goede man. Uh, hij is hij een formidabele dirigent, maar goed, dat, dat is nog een heel ander ja, verhaal. Ja, en, en een pianeur, hè? Nou ja, pian dat doet hij niet meer actief, hoor. Maar dat heeft. Maar gold in zijn uh, Nou ja, ja, nee, ja, hij was nooit echt een zijn goede pianist. Dat was nou ja, wel beter dan ik. <laughs> maar, wat uh, niet moeilijk schijnt te zijn aan je nee. gezicht. Nee, dat is zeker waar. Nee. Dat is zeker waar. Uh, hij heeft gewoon een, een, een enorme rij fantastische partituren geschreven. Ja, nou, enorme rij, dan dus zit ik weer uit mijn nek te zweten. Maar heb jij, kle uh, klein hem, oeuvre juist. Je hebt hem wel geïnterviewd, ja. anders dan, dan Frank Zeppa. Uh, en op een gegeven moment heb je hem in zijn gezicht durven smijten... terwijl hij niet bepaald de reputatie heeft dat hij een makkelijke man is. Nou, je knikt al, maak het zelf eens af. Nou, nee, ik... ik... Ja, want het is, het is dus een hele aardige man. Als je naast hem zit, was ik echt... Ik was, ik was zenuwachtig, dat wil je niet weten. De allereerste keer dat ik hem in 1995... Ik herinner me nog echt als de dag van gisteren... omdat dit was gewoon mijn grote held. Mm -hmm. En uh, dat komt toch niet zo heel erg vaak voor... dat je dan uh, Oké, okay, maar met klaar, die, die held je durfde je iets te doen. Oh, dat bedoel je. Dat ik hem uh, een soort... Uh, uh, hoe heet zoiets? Een, uh, nou, je gooide hem met Picasso-argument in het gezicht. Hè? Zo van, dat, dat, dat ding bij elkaar vreubelen kan iedereen... He, en zoiets zei je tegen Boulez. Wat nou als mensen tegen u zeggen... meneer Boulez, piep, knor, maken, kunnen we allemaal? Ja, ik, ik herinner me dat overigens niet meer. Ik dacht dat je ergens anders heen zou gaan, hoor. Uh, ik heb hem namelijk ooit eens een, een soort... Uh, ja, hoe noem je dat nou... Als je, als je met je werkgever een, een functioneringsgesprek dat heb ik met hem gevoerd. Dat ja. was hondsbrutaal, ja. vond ik zelf. Maar, maar hij was gewoon zo aardig dat hij overal antwoord op gaf. <laughs> de bedoeling pakte niet helemaal. Uh... Nou, nou ja, ik was wel. Er was een, er was een oprechte nieuwsgierigheid. Want hij heeft ja, Elf, maar je wil hem ook een beetje provoceren, ja, ja, want hij zegt leuke dingen als hij geprovoceerd wordt. En dan krijg je van die, van die koppen, zoals vroeger in de Spiegel, dat alle operahuizen moeten worden opgeblazen. Dat heeft hij helemaal nooit gezegd, ja. trouwens. Maar... Wat, wat zie je overigens als, als jouw functie bij het pro dus uh, zulke mensen, je schrijft beschouwingen, je schrijft recensies. Uh, wat, wat is je rol? Mijn rol? Ja, uh, nou ja, strikt genomen ben ik gewoon verslaggever natuurlijk. Dus ik moet uh, op mijn niveau en manier nieuws maken en brengen. En dat nieuws bestaat dan uit uh, verslaggeven van dingen die in muziek zien gebeuren. Concerten recenseren. Dat is toch allemaal steeds weer een primeurtje. De Voed je dag. Het publiek op? Uh, entertain je? Wat is je doel? Beide, oh zonder meer beide. En ze uh, even denken, uh, ook wel in die volgorde, vrees ik. Ja. Oh, ja Alhoewel dat... je minder uh, opvoedend schrijft, minder bedisselend, minder voorschrijvend in feite. Wat ja, je vroeger deed. Oh, dat is absoluut zo. Ja, dat is dus de ouderdom. Ik, ben, uh, ik heb vroeger wel eens zo uh, gezegd uh, dat ik uit principe een modernist was. En uh, ik heb vrij botte stukjes geschreven over goedbedoelende Nederlandse... vooral componisten die ook, uh, nou ja, moeten bestaan en, enzovoort, enzovoort. Ja, je hebt en die bijvoorbeeld uh, over Jacob ter Veldhuis. Inmiddels een kameraad, heb ik begrepen. Ja, dat dan weer zo. Ik we dat toch even ophalen? Ja, graag. Wel nemen, ja. <laughs> een uitvoering van Oratorium Paradiso... Uh, tijdens een festival in Rotterdam. Aan hem gewijd, hè? Ja. En je, uh, ja, nou goed, dus, uh, je kwetste hem totaal. Je vond het niks. Nee, ik vond het toen wel een, uh, een heel erg zoete boel, ja. Maar dat was echt toen ik zoals ik toen was. Dat, dat mocht niet. Echt een, heel kinderachtig, hoor. Als Waarom mocht dat niet, van erik Voormans? Ja, omdat, niet, omdat meneer Boules dat had gezegd dat dat niet mocht. Dat moest streng. Het moest streng, het, moest, het mocht nog niet hebben bestaan. Dat was mijn belangrijkste... Maar nou is de paradox dat ter, ter Veldhuis, die wij van Kunsthof aan de lijn hadden... ter voorbereiding van deze uitzending, zegt... later was ik blij met die kritiek. Ja, ja. Heeft u dat uitgelegd? Uh, ik, ik vermoed dat het uh, hem ging om het gecompliceerder maken van zijn muziek... en niet eendimensionaal happy. Ja, ja. Gelaagder. Hm. Ja, nou ja, des te beter... Dat is toch ook onze taak? Ik bedoel, het is een onwaarschijnlijk... Onderscheiden opmerkingen. Ik wil het zeggen, je voelt dus niet alleen het publiek op, maar ook de componisten, pardon. Nou, dat, kijk, wij zijn natuurlijk wel de eerste, het eerste echelon van mensen die, die zo'n stuk in ontvangst komen nemen. En wij ja. horen meer dan de gemiddelde Nederlander. Ik bedoel, daar zeg ik toch niks onbescheidens dus mee. Maar, maar, maar hoe moet ik daar dan mee rijmen dat jouw paroolcollega Joost Bloemkolk, eh, met wie je ook muzikaal hebt samengewerkt in, in, in popgezelschappen, eh, uit jouw mond eh, heeft gehoord ooit: wie ben ik eigenlijk om dit allemaal te schrijven? Nou ja, dat zijn dan weer van die van die Geslagen bescheiden momenten, maar in, in, in, in, ten diepste meen ik dat wel hoor. Als je nou eens kijkt naar zo'n boules of zo, of uh, ik kan nog tien namen noemen, mm -hmm. wat die allemaal hebben gedaan en wat ze hebben betekend. En die man is 86 of zo, en, en die gaat nog steeds als de wind. De ik denk dat ik, nou ja, goed, laten we la, daar la, la, die kan niet mm -hmm. omgaan. Um, nou, dan past, uh, dan past mij toch enige bescheidenheid, zou ik zeggen. Ja, ja dus, dus is iets verandert echt. Ja, ja. Ja. Zonder meer. Maar we kijken naar, naar wat je uh, zelf muzikaal uh, doet. Bijvoorbeeld uh, uh, die nieuwe CD. Hugo Klaus, de dichter. Die nieuwe cd, ja. zeker. Recente cd. Waarom mogen we dat zo nou niet weer niet... Dat is, nou, gaat die bescheidenheid wel we, echt ja, worden? Het woordje, het woordje die, ik ben natuurlijk een beetje een taalfetischist. Dit was een grappig zinnetje. Oh, geloof, het op geloof me. me. Yes, ik hou hier niet bij, man. De, ja, dit, de, de, deze vorm van briljantie is mij gewoon niet nou gegeven. Ja, leg het je straks uit. Um, je hebt de gedichten, zoals voorgedragen door Hugo Klaus zelf... Uh, Voorzien van, hoe zou je het noemen? Is het de begeleiding? Is ik, het. Ik zit er hinderlijk doorheen te spelen, zou ik willen zeggen. Of hij zit hinderlijk door mijn prachtspel heen te lezen. Okay. Zo en en minder lollig. Minder lollig kun je zeggen dat ik uh, zijn muziek van een dramatisch contrapunt voorzie. Aha. Hoe klinkt dat? Nou, dat klinkt zo. MUZIEK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 beloof ik je splinternieuwe horoscopen. Ik maak je weer voor wereldreizen klaar... en voor een oponthoud in een of ander Oostenrijk. Maar bij goden en bij sterrenbeelden... wordt dat eeuwige geluk ook dodelijk vermoeid. En ik heb geen huis. Ik heb geen bed. Ik heb niet eens verjaardagsbloemen voor je over. Ik schrijf je neer. Op papier, terwijl je als een boomgaard in mei zwelt en bloedt. Klaus, het uh, gedicht. Uh, dateert uit 1953. En hij heeft het uh, voorgedragen in 1999. Uh, Erik Voermans, uh, die geluiden daaronder deden mij heel erg denken aan Robert Fripp, je zag de genius achter King Crimson. En zijn Fripper Chronics. Ja. Bijna één op één, een, hè? Ja, <laughs> ja nee. Het, is een, uh, het was absoluut een invloed. Ik weet nog heel goed dat ik, uh, 84 was dat. Dat ik, uh, de, of ja, nou, jaren tachtig, de plaat No Pussyfooting die hij samen met Brian Eno heeft gemaakt, voor het eerst hoorde. En interviews erover las. En uh, ik dacht, mijn hemel zegt, dat, dat wil ik ook kunnen. Een eigen idioom hè, uitvinden. Ja, maar hij koppelde twee bandrecorders aan elkaar en die lustte die. Het is een technisch uh, verhaaltje, maar laat het even heel simpel houden. En uh, zo kon hij uh, op een stapelende manier met zichzelf spelen steeds. Ja, dat leek me helemaal te gek. Waarom viel jij voor, voor Klaus uh, en, en, en wilde je dit doen? Voor Klaus, ja. Dat, is, uh, dat, begin, dat verhaal dat begint al bij Lucebert, Ben ik bang. Dat is de cd die ik in 2001 of 2004, of iets in die buurt... het begin van, de, van dit millennium, heb gemaakt. Uh, en ik was gewoon op zoek naar een, naar een volgende dichter... Die, me, die ik mooi genoeg zou vinden voorlezen vooral... om iets vergelijkbaars mee te doen... Ik heb uh, die cd vanochtend gedraaid. Die stem van Klaus is een klap in de positieve zin van het woord in je gezicht. Heb je het nu Klaus of Loetjebert? Uh, die cd uh, van Klaus. Klaus, uh, Klaus ja, ja. Met die overigens ook prachtige begeleiding, ja, moet ik zeggen. Ja, Kla nou ja, Klaus heeft een ongelooflijk mooie stem. En, en dat is verder, daar kan je er zelfs straks nog wel van mening over verschillen, denk ik. Want er zijn nog meer uh, dichters die ik heb gewogen bij dit project om daar iets mee te doen. Maar die vond ik allemaal toch niet mooi genoeg voorlezen. Ja. Ik ga je een, een stukje laten horen van een uh, gedicht van Klaus. Uh, het eerste deel gaat over de moeder. Het tweede deel gaat over de vader. Ja. Vader, dansend of geslagen, gevangen in de menselijke warmte... gaan wij trager in de struiken van onwil in de besmette weiden... en volgen de verminkten op de voet. Zij fluisteren, hun lippen drogen in de zon, de late zon. De valavond horen wij, de dagelijkse reutel van de gehangenen horen wij... De gevilde welp horen wij. De brandende jood in het brambos En de mankenon. En de godvruchtige zuster van de rechter. En de wulpse. En de heidenen in het park. De ravenschieters. En de ridders horen wij. Een snavel eet uit onze mond. Een keerkring sluit ons bloed. En onder de linden. In de schaduw. En bedauwd. Ligt de vader. Niet. En hij bekijkt dagen, dagenlang zijn murwe kinderen. De muziek is van Erik Voormans, onze gast vanavond in Kunsthof. En de dichter is Hugo Claus. En het zijn van die momenten om het pathetisch te zeggen... waarop het gewoon weer even schijnt, dat hij er niet meer is. Ja, nou zeker. Le levender klinkt een dichter niet, hè? Nee. Um, dat stuk over die vader heb ik bewust gekozen omdat ik me afvroeg... wat doet het met jou om over een vader te horen dichten? Ja, dat hakt het nogal in. De, de, nou ja, dit is verder helemaal geen bijzonder verhaal of zo. Iedereen verliest zijn vader vroeg of laat. De mijne is een jaar geleden overleden. En dat was wel een uh, seismografische... kataklismische uh, ervaring, kan ik je vertellen. Waarom sloeg dat er zo in? Ja, de, de, ik kan niet anders zeggen dan dat, dat ik opeens... Uh, het klinkt allemaal veel te pathetisch, want iedereen maakt dit dus mee, hè? Op den duur. Maar daarmee kan het wel echt zijn? Ja, ja nee, het was, het was zeer echt. Maar dat ik uh, verdronk, me voelde verdrinken in een allesopslokkende, pijloze eenzaamheid. Echt, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die zin van Jezus mm -hmm. aan het kruis. Eh. Uh, en het klinkt allemaal veel te zwaar en veel te bla, bla, bla, maar, maar zoiets. Nou, wat ik herken is wat mensen over je zeggen. Uh, dat, dat je lijkt, uh, die rationele, verstandige Erik... en al uh, uh, vrij snel onder dat laagje uh, zit... De, nou ja, de een zegt de romanticus en de ander zegt het gevoelsmens. Nou, nou ja, het zal zeker zo zijn. Ik koos het ook omdat ik zou willen weten... welke klassieke muziek jij associeert daarmee. Met die pijloze... Ja, en, en welk met, het ster... met het sterven misschien. Ja, ja, met het sterven dus eigenlijk. Want dat uh, is nog een heel ander verhaal. Uh, een vader die, uh, die je voor je ogen ziet aftakelen. Dat, uh, dat is ook weer een, een uh, onderwerp op zich. Maar er is een lied van Richard Strauss. Uh, dat is onderdeel van, is van de beroemde Vier Letste Nou ja, gewoon uh, totaal uh, cliché, romantisch repertoire. Maar zo ongelooflijk mooi gedaan. En er is een tekst van Herman Hesse... Uh, Im Abendrood heet dat. En uh, er zitten twee mensen op een bankje, die zitten naar de zons zonsondergang te kijken. En het, het, het zijn echt clichés hoor, maar goed, daarom hakken ze er zo in. En, uh, en dan komt die, die alles verwoestende slotzin: Is dit dan misschien de dood? Erik Voelmaas, waar was jij toen je dit hoorde na de dood van je vader? Nou, dit is, het is een vrij recente ervaring, hoor dit. Ik, uh, ik hoorde dit lied bij de kerstmatinee. Heitink uh, dirigeerde het Koninklijk Concertgebouworkest op eerste kerstdag, drie uur smiddags. Daar was ik, te midden van uh, 1995 uh, andere mensen. En op rij 13 uh, stoel... 35 uh, hadden ze mij hevig kunnen zien wenen op dat moment. Ik denk dat de rest van de zaal het niet heeft ge gezien. Maar ik ging echt helemaal kapot in de zaal. Nou, ja, daar doe je toch eigenlijk ook voor. Ik hoefde er niet over te schrijven. Ik was nog wel benieuwd uh, wat ik erover geschreven zou hebben. Wat vermoed je dat je erover geschreven zou hebben? Ja, zou ik... Uh, met de... Ik hou op zichzelf niet, niet zo heel erg van er de recensenten... die schrijven dat ze moesten huilen of zo. Hè. Ja, soms ontkom je er niet aan. Maar dit was zo'n heftige ervaring dat ik denk dat ik er niet uh, omheen zou hebben gekund. Dus ik, ik zou dat wel... Ik denk dat ik het helemaal had uitgewalst. De jankende recensent. Ja. Belachelijk, hè, wat muziek uh, kan doen, hè? Hoe dat de sluizen openzet. Ja, en het wordt alleen maar erger, joh. Ik, ik dacht vroeger dat uh, als je naarmate je ouder wordt... word je steeds gebolsterder, gepansterder. raakt niets je meer. Mijn god zeg, wat een, wat een misvatting. Ja. Het, het, het wordt alleen maar erger. Joh. Straks, als ik op mijn tachtigste iemand op een, op een grasveldje zie, zie stappen... en ik denk aan al die geknakte grassprietjes, dan breek ik al. Ja, met de grasspriet. <laughs> <laughs> nou, we, we, we zullen het nog even vrolijker voor je maken, Erik Voormans. Goddank. Um, je hebt uh, op uh, een cd van de groep De Maan, uh, waarop jij volgens mij zo'n beetje alles zelf uh, doet, hè? Ja, dat is uh, denk ik. Ja, nee, nee, ja. Die mensen die... Uh, Niet zo'n beetje, maar echt uh, alles zelf. Ja, de zelf, ja. mensen die daarop worden genoemd. Uh, Q op As en, <lacht> en Uk, op toetsen. en Jan peer, oh, ja, Op drums. Uh, nou, dat, dat, dat, dat, dat is dus allemaal Erik Voermans. Uh, daar, daar heb jij um, uh, een paar nummers staan, helemaal aan het eind... Uh, en die heb je naar Maria Callas oh ja. genoemd. Het ja, bestaat ja. allemaal uit solo-werk. Maar wat ik even wil laten horen is... hoe dat klinkt als jij met echte topmuziek gaat samenwerken. Je hebt met Erik Vloeimans oh ja. samen iets gedaan. Waar. En uh, als het goed is, dan, dan vinden wij Nocturnal Ghost. Vertel je even wat er zo mooi was om samen te werken met Erik Vloeimans? Uh, ja, alles wat ik ervan had verwacht en meer... Uh, ik wist dat hij een formidabele trompetist was, maar dat hij zo ongelooflijk goed was, dat uh, was toch wel weer een schokje. Uh, en ik neem aan dat. Uh, nou ja, het maakt ook eigenlijk niet veel uit wat je draait. Het is het, iedereen roept het, nou, maar ik roep gaan, het na. Het is de toon. ga jij ook horen hoor, let op. Het let is de toon. De rijkdom en de ontroering van zijn. En de warmte, de omhelzende kwaliteit van zijn toon. Erik als misschien wel een mooie inleiding... dit verdrietigste stukje muziek dat je ooit hebt gemaakt. Ja. Ja. Nou, wat hier heel erg goed aan is, is dat Erik Floemans niet speelde. Hij zat er wel, maar hij speelde niet. En zijn bijdrage was stilte. En dat was ook wel ja. erg goed. Mijn vraag is, eh, op die cd waarvan we eerder in de uitzending... wat hebben laten horen van de maan, daar staan allemaal... Uh, hele uh, droevige teksten. Oh god. Ja. Uh, een, een vrouw die op een, op een station wacht. En, en ja, waarop? Uh, koud vuur over een verkeerde relatie. Steppenkoning over een man die alleen is en uh, alleen blijft. Een uh, soort van blauw. Nou, blues. Hè. Ja, Zo gaat het maar door. Een vriend. Hè. Over een teloorgegaane kamer, kameraderie. Het is sloes. Een vrolijk lied over een stuk verdriet. Nou, enfin, dat dat, <lacht> dat, dat, dat, dat werkt. Ik vroeg me af, ook in het lijstje dat je voor ons hebt samengesteld met muziek niets met liefde, niets met gelukkige relaties. Ja, nou, ben je wel happy, Erik? Ik ben ongelooflijk happy, maar ik heb gewoon een bloedhekel aan happy muziek. Dat maar maar hoe kan, kan het nou niet, toch, lieve die... jongen, dat je, dat je voor ons hele lijsten muziek samenstelt... en dat er van die liefde in je leven eh, niks terug te vinden valt in muzikale uh, vertaling? Nee, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Zo'n 'I'm Abendrood, dat, nou, dat, dat, dat laatste lied van Strauss, dus, dat, dat is een echtpaar... dat daar samen naar die zonsondergang zit te kijken. Twee mensen die al hun leven maar lang bij dat? elkaar zijn. Maar je Ben je met liefde? iets? Ben je met iemand? Ik ben ontzettend met iemand. Al dertig jaar... De, de, dat in Abendrood is gewoon voor ons geschreven. Maar dat verwondert me. Snap je dat me dat verwondert? Dat, waarom kiezen mensen zo vaak voor de verdrietkant van muziek? Ja, omdat dat natuurlijk veel mooier is. De, de, de, er is een, een pianotrio van Schubert... waarin hij vrolijk gaat doen. Alsjeblieft zeg, ja. kom op, doe me een rol, ja. Frans. Ja. Dat kan echt niet, hoor. Sorry. <lacht> Schubert moet gewoon mineur en geen gezeur. Ja, maar toch als, als, ik, o, als, ik ik je was, als ik je geliefde was, zou ik toch denken: nou een fijn deuntje over ons. Dat we toch wel uh, ja, een beetje ja. redelijk zijn met elkaar. Ja, dat moet Jan Smit dan maar doen, denk ik. <lacht> of Frans Bauer. Ja, hey, en uh, je, je bent met haar, mag ik aannemen, aan, aan het verhuizen. Hè? Ja, ja. Maar, mag haar naam weten? Uh, ja, ze, ze heeft de mooiste naam die er is: Judith. Judith. Je bent met Judith aan het verhuizen van Nieuwegein. En sinds spinvis weten we hoe vreselijk Nieuwegein is. Eh, naar, wat is het? Uh, ja, naar iets wat uh, niemand weet uh, waar dat ligt. En niemand kan het ook vinden. Dus dat is allemaal heel erg gunstig. Buurmalsen. Ja, Oké, okay. dat is dacht ik, op de, in de Betuwe of iets daar? Dat ligt uh, in de Noord-Betuwe. In ja. de Boven-Betuwe heet het zelfs. Uh, gooi je dan muziek weg als je verhuist? Gaan er... CD's ik gooi... Nee, want we gaan naar een groter huis. Ik neem alles mee. Dat is juist... Dat, ik doe het eigenlijk helemaal verkeerd, natuurlijk. Uh, nee, ik gooi niks weg. Nee, nee. niets. Het vind ik trouwens sowieso heel erg moeilijk om te kiezen. Dat maar is. dat is weer een heel ander onderwerp. Het blijft allemaal in de kluis van Voormans. Goed. Uh, ik wil graag van je weten, Erik Voormazen. Wat voor tegeltekst jij gaat meegeven vandaag? Ja, ik had uh, natuurlijk geen gezeur. Alles moet in mineur schrijven, Maar ik heb, <laughs> heb ervan gemaakt. humor voor jij blijft vreselijk. <laughs> ja. De aanlaagsteekens open. Erger u niet, verwonder u slechts. Dat was de lijfspreuk van mijn vader. Ah, mooi. En het lukt mij voor geen meter, moet ik erbij zeggen. Ik erg me op dagelijkse basis helemaal scheel. Maar goed, je ergert de luisteraars van Kunststof niet, hoor. Want Erik Geurtsen die schrijft ons... Uh, het wordt niet erger in het leven. Je beseft steeds meer de kwetsbaarheid van de schoonheid. Inderdaad, dat ja. is heel mooi gezegd. Goed, uh, hartelijk dank. Uh, na acht dadelijk uh, twee dingen met Els de Bruin. Documentairemaker Kees Vlaanderen over Nico Bodemeijer. Dat is de moordenaar van Kerwin Duinmeijer. Die heeft zelfmoord gepleegd, hebben wij uh, vernomen. Dat was in het journaal vanochtend. Wie was deze man? En waarom werd die moordzaak zo belangrijk voor Nederland? Nog een uh, mailtje, Erik. Leuke uitzending, nog kleine correctie. Im Amendrood is niet van Hesse, maar van Jozef van Eigendorf. Ik denk dat uh, deze lezer zich vergist. Toch. Dank, meneer Voermans. Dit was aflevering en. Ja, 2407. Morgen ontvangen wij Erwin Nijhof halve finalist van The Voice of Holland. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter.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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij Tom Leijten, Cubus Vlijmen. Dit is Radio 1.